We zijn weer in de tweede uur van Goedemorgen, Zandvoort. Ik ken niet alle nummers die worden afgespeeld, maar het klinkt wel gezellig. Dit was Manfred Men met HHZ de clown. En we gaan het tweede uur in van Goedemorgen, Zandvoort. Straks Ernst Brok mij hier in de studio met een evaluatie van het Zandvoort Reddingsbrigade seizoen. Simone Keunigels, hoe je stopt met roken. Maar nu eerst uh, Duco Bouwkes van Team Sportservice Service Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, jullie gaan een, uh, komende zondag uh, 31 oktober, dat is volgende week, uh, een activiteit organiseren voor ouderen. Uh, de, de, de, hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaat dat eruit zien? Het is een uh, beweeginzicht, een vernieuwde fit test waarbij ouderen een inzicht kunnen krijgen van hun uh, ja, vitale gesteldheid. Waarbij ze uiteindelijk na uh, de beweeginzicht-test uh, ook nog eens beweegadvies, uh, persoonlijk beweegadvies uh, krijgen... Uh, en te kunnen horen uh, ja, welke vorm van bewegen best bij uh, ja, de mensen past. Ja, ja want, want zie je, wat zien jullie wat betreft de conditie van de ouderen in Zandvoort? Is daar, uh, is daar werk aan de winkel, zeg maar? Nou ja, er is in die zin wel werk aan de winkel. We hebben wel een bepaald beeld dat uh, ja, de ouderen uh, zeker in het afgelopen jaar, in het coronajaar, uh, ja, meer thuis uh, hebben gezeten uh, dan anders. Uh, en er komt nu ook wel een stukje gewenning aan bod. Hè. Er is nu wel wat meer mogelijk, maar we merken wel een, uh, dat er ja, een hoop ouderen toch nog uh, ja, zodanig gewend zijn aan het binnenzitten dat ze uh, ja, minder actief uh, zijn en minder uh, in beweging zijn dan uh, een paar jaar geleden. Ja, ja, ja. Jullie uh, richten hier bij, uh, bij de test op de dagelijkse dingen die je ouder doet: doen, uh, boodschappen, traplopen. Uh, hoe gaan die testen er dan uitzien? Uh, Core verhaal? Nou, we hebben inderdaad dus allemaal oefeningen uitgezet, uh, uitgezet uh, waarbij uh, de dagelijkse behoefte van een ouder eigenlijk naar voren komt. Uh, dus we hebben echt letterlijk uh, een, uh, ja, een, een trap daar, een mobiele trap die we daar neerzetten. Die je echt letterlijk dan de trap uh, in huis uh, moet nabootsen. Uh, we hebben een hele grote dikke mat uh, staan, uh, twee op elkaar, waarbij je een, uh, daarop kan liggen. ...en bijvoorbeeld daarna weer uh, in zitpositie moet gaan uh, zitten... ...en dat moet bijvoorbeeld het bed nabootsen. Dus er zijn allemaal oefeningen... Uh, ...met bewegingen met name... ...die letterlijk uh, terugkomen in het dagelijks leven. Ja, ja, ja. en uh, wat, verwacht je, wat verwachten jullie ervan? Uh, de, de, wat voor ouderen erop afkomen bij die test? Nou ja, het, uh, vorig jaar had het een uh, hele andere naam... ...dan ja. uh, wat we nu hebben, Fit Test. Nou, op basis van die naam... Uh, merkten we met name vorig jaar dat er letterlijk toch wel wat, wat fittere mensen uh, uiteindelijk naar die dag toe kwamen. En we hopen met deze naam en deze vorm van oefeningen ja, wat meer de inactieve mensen uiteindelijk uh, te kunnen bereiken. En uiteindelijk die voorzien van uh, ja, advies waarbij we uiteindelijk die mensen uiteindelijk ja, toch wat meer uh, in beweging letterlijk kunnen krijgen. Ja, ja, ja. En uh, na die test, als mensen die dan hebben gedaan, uh, de, kunnen jullie dan ook nog uh, zeg maar nazorg bieden? Zeker. Uh, na, die na, na de test is er inderdaad een mogelijkheid om ons nog uh, te contacten. Waarbij we uiteindelijk zelfs ook nog uh, ja, telefonisch advies uh, kunnen geven. Uh, en uiteindelijk de deelnemers zo uiteindelijk na de test ook nog even te woord kunnen staan. Mocht de deelnemer nog wat vragen hebben over... Uh, misschien de test zelf of het uh, ja, beweegaanbod. Ja, ja, ja. en uh, de, hoe kunnen de ouders zeg maar, zelf uh, thuis aan de slag nadat ze die test uh, hebben gedaan? Want het zijn natuurlijk, natuurlijk veel dagelijkse dingen waar je misschien niet meteen op let. Maar uh, uh, de, hoe kunnen ze dat uh, zeg maar, verder oppakken als ze, als ze dan weer naar huis gaan? Ze kunnen dat eventueel oppakken door uh, middel van, van ons acties... Uh, uh, ik ben altijd een voorstander van om elke dag gewoon een beetje te bewegen dan op één dag uh, ja, een half uur of een, uh, een uur. Als je gewoon elke dag een beetje gewoon uh, wat aan beweging doet, zeker op een wat oudere leeftijd, is dat uh, ja, enorm belangrijk en, en heel erg waardevol. Uh, dus ik zal met name die mensen aansporen om, om zeker gewoon elke dag een vorm van beweging te doen en... Ja, dat probeer je het zo laag, laag dremptig mogelijk uh, te houden. Met een stukje wandelen buiten. Uh, een paar keer op en neer uh, gaan uh, van zit naar staan positie bijvoorbeeld. Al doe je het een paar keer op een dag. Dan zijn je spieren toch eventjes aan het werk. Ja. En dat, uh, ja, dat kan al enorm veel opleveren. Zeker op de lange termijn. Ja, ja. Uh, nu, uh, nu vraag ik me af, uh, komt die bewegeninzichttest, komt hij ook uh, zeg maar weer in herhaling? Komt hij ook terug, zodat uh, mensen bijvoorbeeld over een half jaar weer kunnen kijken hoe het ervoor staat? En dit is de eerste keer dat we het in deze gewoon gaan ja. doen. Dus het is, uh, wat dat betreft is het toch een beetje een pilot. Uh, deze test is eerder een keer in maar meer uh, uitgevoerd, uh, waarbij we het, uiteindelijk de test hier en daar hebben veranderd en uiteindelijk een nieuwe versie daarvan hebben gemaakt. En die gaan we dan nu zo aan verdraaien. Ja. Mocht die inderdaad, inderdaad naar onze verwachtingen voldoen... dan is het inderdaad het idee dat die uh, zeker op, op jaarbasis één keer terugkomt. Oké. Okay. En uh, nog even ter informatie. Het is dus komende zondag, in de, of uh, niet morgen, maar op zondag 31 oktober in de Converse Portal. En Top. als mensen nog meer informatie willen hebben vooraf, waar kunnen ze die vinden? Het kan onder andere op uh, noord Kantief. Daar staat wat meer informatie uh, en tegelijkertijd kun je daar je ook aanmelden. Oh, ja. en er heeft ook wat uh, in de Zandvoortse Courant uh, gestaan. Uh, mochten de mensen het krantje niet meer hebben, dan is het eventueel uh, ook uh, op te zoeken. Wat meer informatie bijvoorbeeld op onze Facebook. Uh, en eventueel kunnen ze natuurlijk ook mij uh, contacten. Ja, ja dat, dat zeker. En uh, nog even over die dag dan van volgende week. Uh, de, de, welke begeleiders zetten jullie in? Is er ook, uh, zeg maar, de, de, wat voor mensen zijn daar dan vanuit jullie? Nou, van ons team. Wij zijn allemaal uh, uh, bewegingsagogen. Allemaal deskundigen. Mm -hmm. Waarbij we zelf uiteindelijk die test hebben opgezegd. Uh, en er zijn nou eigenlijk alleen maar mensen aanwezig. Die een sport uh, of sport medische achtergrond hebben. Uh, waarbij we uiteindelijk alleen maar uh, ja, met professionals werken. Ja, ja, ja. Dan kijk ik nog even naar mijn collega. Gert, heb jij nog een vraag? Nou, ik heb nog één vraag, ja. Uh, want in de zomer hebben jullie heel veel activiteiten ontplooit om mensen aan het bewegen te krijgen. Voor jong en oud. Dan vraag ik me af, in hoeverre bereik je de doelgroep en hoeveel mensen voelen zich aangesproken door dit soort initiatieven? Dus met andere woorden, kun je resultaten meten? En dan heeft het uh, voor de doelgroep uh, uh, effect. Kun je dat meten? Kun je dat meten? Nou ja, we proberen zoveel mogelijk op uh, het platform Doorlo Door het Holland actief te gebruiken. En op basis daarvan kunnen we, ook, ja, uh, kunnen we letterlijk meten uh, hoeveel uh, mensen qua uh, de oudere doelgroep hebben aangemeld. Uh, en uiteindelijk kan je dat bijvoorbeeld ook weer terugkoppelen met de jongere doelgroep. En op die manier kan je een beetje peilen van oké, okay, uh, die doelgroep die is wat makkelijker te bereiken dan de ander. Uh, dat verschilt hier en daar natuurlijk ook van activiteit. Uh, en deels natuurlijk ook hoeveel promotie we daar uiteindelijk voor maken. Ja. Uh, maar dus in die zin, ja, het is zeker, uh, het is zeker te meten wat dat betreft. Bij, uh, hebben jullie het idee dat je de doelgroep voldoende bereikt, met andere woorden... De aanmeldingen en de deelnemers zijn in jullie ogen voldoende in aantal? Zeker, zeker wel. Uh, we hebben uh, nu iets meer dan uh, 25 uh, deelnemers nu. Nou, dat is voor de eerste keer wat wij voor ogen hebben, is dat vinden wij een mooi aantal. Met nog zeker een week te gaan. Dus het kan alleen maar nog maar meer uh, oplopen. Uh -huh. uh, dus, uh, dus ja, daar zijn we tot nu toe uh, tevreden tevreden mee. En uh, ja, er is er zeker nog ruimte om uh, ja, nog meer deelnemers... Uh, Okay. Uh, te laten meedoen aan onze mooie test. Ik heb begrepen dat deze uitzending van Goede Molens Zandvoort voornamelijk wordt beluisterd door oudere mensen. Dus ik zou zeggen, blijf op de telefoon. Ja. Want er komen nu aanmeldingen, hoop ik. Zeker, dat ga daar, daar, daar hoop ik voor. Zeker. Oké, okay. ja. okay. ja, helemaal goed. Nou, je kunt je dus aanmelden via www.noordonlandactief.nl. Je kunt ook nog bellen naar 0233040700. Uh, ja, Duco Bouwkens van Team Sports Service Antwerp... dankjewel en veel succes uh, volgende week met uh, ja, deze pilot... en hopelijk wordt het een succes. Dank jullie wel en jullie. Heel veel succes met de uitzending. Ja, helemaal goed. Een fijn weekend. Hetzelfde. Uh, wij gaan zometeen in dit programma uh, doorpraten met Simone Keunigs... over het hele thema roken. Want hoe stop je daar nou mee? Hoe moeilijk is het? En welke verhalen krijgt zij te horen? Maar eerst hebben we natuurlijk een lekker stukje muziek. Te beginnen met Perry Comen... Komo met Don't Let The Stars. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. At night In daylight it dies Don't let the stars Get in your eyes You'll we'll keep your heart From me for Someday I'll return And you know You're the only one I'll ever love Too many nights If I'm gone too long, don't forget for you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me for someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. While we are apart, don't you linger in the moonlight when I'm gone. I'm gone. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night. In daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Or keep your heart from me. For someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. I'll ever love. We zijn weer in de lucht, heb ik begrepen. Klopt dat, Simone? Het klopt. Mooi zo, Simone Keunigs. Die gaat het over roken hebben. Ja. Um, laat ik om te beginnen zeggen... dat deze avond niet aan mij besteed is. En oh. uh, dat komt omdat ik nog nooit gerookt heb. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik, ja. ben geen, ik ben geen potentieel slachtoffer voor jou uh, op die avond. Dus daar wou ik maar even mee beginnen. Maar ik vind het wel een ja. goed initiatief natuurlijk. Wat ik ja, mij afvraag, ja. ik weet niet of jij dat weet... Hoeveel mensen in Nederland roken er nog percentueel? Ja, Weet percentueel zit het ongeveer uh, rond uh, 19, 20 procent. Zo weinig nog? Nou, weinig. Van ja, nee, het is uh, altijd 18? te veel, maar voorheen ja. waren de percentages boven de 50 procent. Nee, dat is nooit geweest. Nee? Nee, de hoogste was uh, rond de, uh, tegen de 30. Van de afgelopen 30, 40 jaar? Ja, zo de uh, jaren 60, weet je wel, dat, ja. 60, 70 dat uh, roken zo populair was. Ja. Toen uh, was het ongeveer 30%. Okay, nou, ja, het is eerlijk... nooit 50 geweest. Nee, het valt dat, Ja, misschien alleen voor de doelgroep ouderen. Maar goed, dat valt me eigenlijk wel mee, 19%. Maar het, zijn, het is 19% te veel hoor. Laat het ja. duidelijk zijn, dus er uh, moet wat dan gebeuren. Maar, um, je, als je weet dat uh, een van de twee uh, eraan dood gaat, ja. dan uh, is het best wel veel, toch? Ja, nee, het is, uh, iedereen is te veel. Dus ja, uh, wat dat betreft ja. is het hard uh, noodzakelijk. Nou hadden we ja. altijd de stop op oktober uh, rokenstopmaand. Oktober, daar... ja. ja. waarom is dat nu november geworden? Dat is niet november, dat is nog steeds. Ja. Maar uh, onze, onze kreet was uh, stoptober gemist. Dan krijg je nu een herkansing. Ja, precies. En dat is dan uh, november. Dus er zijn een hoop mensen die denken dan van, uh, nou, ik ga stoptober wel meedoen, maar dan komt het toch weer niet van. Ja. Dat heb je met roken, dat, uh, je neemt het je steeds voor, maar uh, dan doe je het niet. Dus dan ja. blijf je roken. En daarom uh, geven we een uh, na, een herkansing. Oké, okay. want het is natuurlijk de meest geuite nieuwjaarswensen... dat we gaan stoppen met roken. Ja, In ja. In de praktijk gebeurt dat uh, dus niet altijd. Stoppen met roken en afvallen, hè? Um, nou, stoppen met roken is bijna nooit een issue... want dat ben ik niet eens begonnen. Afvallen wel voortdurend, dat klopt. Ja, ja. En de eerste week gaat het ook altijd goed, hoor. Ja, de um, eerste week, hè? Ja, ja, zeker. Zo gaat het, ja. Wat gaan jullie precies doen? Nou, ik ga een uh, infoavond verzorgen. Uh, dus alleen maar informatie over roken... en over uh, hoe wij kunnen begeleiden bij het stoppen met roken. Uh, daarnaast zijn er ook mensen van, uh, uh, van uh, het pluspunt aanwezig... die kunnen, uh, sociaal werkers, dus die, die kunnen kijken of, uh, hoe het met de vergoedingen zit. Die helpen, helpen ze daar allemaal bij. Dus het is een uh, volledig programma... En uh, uiteindelijk kunnen we mensen die dan uh, daarna willen stoppen, kunnen we een opmaatprogramma uh, aanbieden. En wat voor hulpmiddelen kunnen jullie aanbieden? Of wat voor ideeën, suggesties om de mensen te laten stoppen met roken? Nou, in ieder geval natuurlijk een training die, uh, die ik dan ga verzorgen. Ja. En wat voor uh, vorm die krijgt is afhankelijk van hoeveel deelnemers er zijn. Ja. Dus collectieve en, training? En daarna... Wat zeg je? Een collectieve training op dat moment. Ja, het ligt eraan hoeveel deelnemers er zijn. Ja, okay. dus dat, is, dat weten we echt pas als, het, uh, als die avond, uh, mm -hmm. ja, hoeveel, hoeveel gegadigden eruit komen. En daarnaast wil uh, het pluspunt uh, over voeding en bewegen nog uh, dingen aan gaan bieden. Dus dat we die combinatie kunnen maken. Want als, als mensen gaan stoppen en ze gaan bewegen, dan is het allemaal veel makkelijker. Omdat het uiteindelijk gaat over dopamine aanmaak. Ja. En uh, bewegen maakt ook dopamine aan. En als je iets meer uh, op je voeding let, dan valt dat gewicht ook wel mee wat je ervan aankomt. Ja, waar komt die behoefte om te roken eigenlijk vandaan? Nou, dat is een lang verhaal. Dat ga ik onder andere op die uh, avond vertellen. Ja? Maar, uh, een kort... Tipje van de sluier? Tipje van de sluier, tipje van de slijer is dus dat dopamine uh, verhaal. Ja? En dat, uh, dat de roker nicotine nodig heeft om dopamine aan te maken. Ja? En, en dat, is, uh, ja, dat, dat is belangrijk voor mensen om te weten. Dus dat als je gaat stoppen met roken, dat je tijdelijk, tijdelijk met dikke vette letters. ...een uh, dopamine tekort hebt. Ja. En als je dan twee, twee, drie weken verder bent... ...dan kan je brein dat zelf weer aanmaken. Dus dat is de... ...de overbrugging is eigenlijk drie weken... ...en daarna is het nog stoeien met je gewoontes. Maar de overbrugging voor je brein is drie weken... ...dan kan je je brein gewoon weer die stoffen aanmaken. Dus die tijd heb je nodig om te wennen? Nou, dat je brein het weer leert. Ja. Dus de roker die, uh, die maakt zelf me, veel minder uh, dopamine aan... ...omdat nicotine dat doet... Ja. En uh, ja, de, nicotine is natuurlijk een van de belangrijkste stoffen. Als er geen uh, nicotine in sigaretten sigaret zou zitten, zou die niet uh, verslavend zijn. Nee, je hebt sigaret, naast, heb je ook sigaretten zonder nicotine eigenlijk? Ja, maar daar is niks aan. Nee, ja, ik weet niet. Is dat zo? Oké. Okay. Ja, dat is... Uh, ik heb hier een roker bij me en die bevestigt dat, ja. Ja, nee, dat is niks aan. Het gaat natuurlijk om het effect. Ja. Kijk, er is, er is geen enkele drugs die zo snel effect heeft als sigaretten. Oké, okay, ja. En binnen zeven seconden. En dat is echt de allersnelste drugs. En doet de, de tabaksindustrie doet er echt alles aan om het zo snel mogelijk te doen. Ja. En allerlei gifstoffen voegen ze eraan toe. Ze dus er zitten 4000 schadelijke stoffen in de sigaret... waarvan meer dan 50 uh, aangetoond kankerverwekkend. Zo. En, dus toch en toch blijven we roken. Toch blijven we roken. En dat gaat over dat dopamine-systeem. Dat is ons ja. belangrijkste stofje. Ja. Maar het is op dus, die avond ook een wetenschapper, begreep ik een wetenschapper, dat weet ik niet. Oh, ik dacht dat je uit wetenschappelijk oogpunt uh, een verhaal kwam houden. Nou ja, ik ben ik ben de specialist in okay. stop met roken. Ik, leid, we... ook, uh, ik leid ook ik ook professionals op, en, uh, ja. coaches en uh, en en dat begint binnenkort. Uh, dat zou ik ook nog even vertellen. Dat begint binnenkort ook weer een opleiding voor uh, stop met roken coaches bij mij uh, uh, in mijn bedrijf. Ja. En uh, nou ja, als mensen daar interesse in hebben, want uh, stop met roken is echt hot. Er is een uh, preventieakkoord Ook dat bedrijven rookvrij moeten worden. Dus er is steeds meer vraag naar stoppen met rookcoaches. Ja. Dus wellicht is het interessant voor de mensen. Ja, en jullie hebben ook een lobby richting sigarettenindustrie? Nee, wij niet. Nee, dat, zijn, dat, dat laten we aan. Wander de kant en uh, Paulien Dekkerhoven. Ja. Dat zijn de bestrijders. Ja. Ik, ik zit meer opleidingen voor professionals en ik geef zelf ook nog trainingen. Oké. Okay. En namens welk bedrijf doe je dat dan? Mijn eigen bedrijf, Momentum Training en Coaching. Oh, oké. Okay. En dat doe je dus nu uh, in Zandvoort? Ja, mijn bedrijf zit in Zandvoort, maar ik doe het door het hele land. Oh, je dus bedrijf zit ook in Zandvoort? Dat had ik niet begrepen ja. uit de pers. Okay, ja, ik, ik woon in Zandvoort. Ik woon in ja. Zandvoort. Ik heb thuis natuurlijk geen... Uh, uh, ja, ik heb alleen maar een bureau nodig en een computer en voor de rest nee. uh, ga ik wandelen. Ja, en een fiets uh, in Zandvoort dan? Ja, een fiets, ja. <laughs> ja maar voor het land niet. <laughs> wat, uh, wat, wat, wat hoop je te bereiken met dit soort sessies? Nou, ik hoop dat, uh, dat we rookvrij worden met z'n allen. Dat is mijn grootste wens. Want uh, ten eerste, uh, mensen gaan, gaan zich veel en veel beter voelen. Op allerlei gebied, mm -hmm. dus ook uh, mentaal. Uh, rokers hebben veel meer stress dan niet-rokers. Rokers hebben meer kans op uh, depressie dan niet-rokers. Dus uh, mensen gaan zich sowieso fysiek en mentaal beter voelen. En uh, ik gun het de tabaksindustrie niet, want het zijn gewoon criminelen. Ja, dat is duidelijk. En uh, ik snap niet... Uh, ja, als, je het, als je het vergelijkt met waar we nu in zitten, dat, uh, dat een stof waar 20.000 doden van vallen, één op de 2 niet gebruikt, dat dat verkocht ja, mag worden. Absoluut. En uh, nou ja, het is een rare tijd, ja. vind ik. 7 jij... miljoen doden per jaar wereldwijd. Alleen aan roken. Alleen aan roken. Ja. Ja. Heb je een idee dat dit een thema is voor het nieuwe regeringsakkoord? Of weet je dat niet? Dat is een thema, daar, vandaar het preventieakkoord. Ja? Dus vandaar dat gemeentes meer geld krijgen om dit te ondersteunen. En uh, dat bedrijven ook vrij moeten worden. Zelfs de GGZ ben ik mee bezig om er ook vrij te maken. Ja? Dus er zijn, uh, er worden grote stappen genomen. En er is een, uh, uh, ook een, uh, een stichting die probeert om vanaf een bepaalde datum kinderen niet meer met roken in aanraking te laten komen. Mm -hmm. dat, uh, dat het roken echt de wereld uitgaat. gaat. Daar strijden zij voor. En jullie geven ook les op scholen, bijvoorbeeld? Nee, ik geef geen les. Ja. Uh, ik heb ook bij Stivoro gewerkt. Dat was vroeger de Stichting Volksgezondheid aan roken. Ja. en Roken. Uh, en die deden dat wel, maar die hadden heel veel budget ervoor. Daar heb je gewoon heel veel budget voor nodig. En uh, dat heb ik niet. Ja, want je moet natuurlijk die scholen langs. Dat ja, scholen, je ja. moet uh, materiaal hebben en uh, dat soort dingen. Ja. En, uh, maar is het niet zo het dat alle de openbare de Sorry. Ja. Ik doe het via de professionals, dus de huisartsen en uh, de zorg, de, de, de praktijkondersteuners, verpleegkundigen, die leid ik op en ik hoop uh, ja, via hen uh, zoveel mogelijk mensen te bereiken. En om de boodschap door te geven. Ja, en ook om, uh, om de boodschap door te geven dat ja, dat, dat, dat dopamine systeem zelf weer uh, het werk kan doen. Nou, dus de, de roker die uh, betaalt 10 euro per dag bijna om iets te voor elkaar te krijgen wat je brein zelf ook kan. Alleen je brein moet het weer leren. Ja, en daar gaan jullie bij helpen. Ja. Maar is het... Om dat te overbruggen, die tijd, ja. Ja. ja. Is het niet zo dat alle openbare gebouwen in Nederland en in Zandvoort al rookvrij zijn? Ja, zeker, zeker, ja. Wat kan de gemeente doen? Dus bedrijven, bedrijven moeten nu ook hun uh, rookruimtes op gaan rijden. Dus die uh, mogen het roken niet meer faciliteren. Dat, dat was nog niet zo. Uh, wel de horeca, maar niet uh, gewoon kantoren. Nee, daar hebben ze ook van die rookruimtes. Of ze staan buiten in zo'n verschrikkelijke uh, abri. Ja. Maar het wordt nog gefaciliteerd. En dat, uh, dat gaat nu ook uh, verdwijnen. Dan lopen wij achter. Van, jaren geleden ben ik in Londen geweest. En toen stonden de, de medewerkers van een groot verzekeringsbedrijf... Die stonden allemaal buiten te roken. Ja, buiten roken. Maar dat mag nu dus ook niet meer. Dus maar dat mag ook straal... niet meer? Nee, je moet echt van het bedrijf weg. Dus niet meer voor de ingang. En uh, gewoon een uh, bepaalde straal van het bedrijf. Ja. Uh, moet je weg zijn. Oké. Okay. Nou ja, ik heb er verder geen last van. Maar... Het is nogal ingrijpend, ja. Het is kijk, ingrijpend, ja. ja. Uh, ik kijk even naar Kort, want het is de enige roker in ons gezelschap. Kort, <lacht> wil jij nog iets weten om er vanaf te komen? Nou ja, ik kan natuurlijk wel wat vragen. Ja. Um, kijk, ik ben natuurlijk wel iemand die uh, regelmatig gestopt is en ben ik toch weer begonnen. Ja. En als ik dan kijk naar uh, die momenten om me te stoppen, dat was eigenlijk best wel makkelijk... En dan, dan, dan, dan, ja. Weet je, er zijn bepaalde momenten dat je s'ochtends koffie drinkt. En dan denk je, nou, eerst een sigaretje met een kopje koffie, dat is lekker. Gezellig. Of, ja, na, of ja. na het eten bijvoorbeeld, vond ik ook altijd heerlijk. Nou dan ga ja. ik gewoon niet meer uit eten. En ik denk geen koffie meer. Dat heb ik dus echt gedaan. En ja. dat ging toen een heel stuk beter. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment toch weer uh, ergens naartoe. En je gaat uh, met mensen eten die dan wel roken. En dan denk je, ja. Ga je koffie drinken? Ga je koffie drinken, ja. En dan is die behoefte weer. Maar er is dan geen alternatief om dat gevoel, dat je denkt, oh lekker, om dat weg te krijgen. Je kan niet ja, maar... een pilletje nemen wat dan binnen zes seconden werkt om het te onderdrukken. En dat is het probleem, denk ik. Want je hebt het over dopamine, dat wist ik trouwens ook niet. Maar als je dan nee, daarom... een, een alternatief zou hebben, van dus zo'n pilletje wat je onder je tong doet... en wat dan meteen oplost en binnen zes, zeven seconden werkt. Ja, ja dat... maar dat, dat is, dit is het verslaafde brein wat spreekt. Dus ja. het, je, je, jouw verslaafde brein vraagt, stelt nu de vraag aan mij... Ja. Maar als jouw brein niet meer verslaafd is, dan heb je alleen nog maar de herinnering dat je je beter voelt. Maar dat is niet meer zo. Want je brein maakt zelf die dopamine aan. Dus als je gaat, uh, gaat wennen aan uh, gewoon het, het met veel bewustzijn opbouwen van uh, eten met vrienden die roken en jij niet, weet je wel, en dan de eerste keer zal je misschien een beetje tand Maar als je het één keer zonder hebt gedaan, denk je, nou ik voel mij eigenlijk helemaal niet slechter. Dus dat, dat, dat gevoel, als je al gestopt bent, dat, dat je je binnen zeven seconden beter voelt, dat is niet meer zo als je gestopt bent. Dat is juist de, uh, waar, de, uh, ja, zeg maar de val waar je in loopt. Dat je denkt, dat noemen ze de emotionele herinnering. Ja, ja. En de emotionele herinnering is de herinnering dat je je binnen zeven seconden beter kan voelen. Ja, ja. Maar als je gestopt bent is dat niet meer zo, want dan heb je geen nicotine meer nodig om, om je beter te voelen of om die dopamine aan te maken. Nou ja, ik voelde me wel beter. Ik had meer lucht, ik had uh, meer energie, ja. ik had meer conditie en uh, ja. dat is wel zo. Ja, maar... Ja. en je kon zelf je dopamine weer aanmaken. Alleen de, de, de koppelingen, en dat is zo sterk bij roken omdat het zo snel werkt, zijn die koppelingen die blijven heel lang bestaan, maar die zijn eigenlijk niet meer waar. Dat is alleen maar een herinnering dat je je daarvan beter kan voelen. Ja. Maar je voelt je al beter, want je maakt zelf je dopamine aan. Ja, ik want op een gegeven moment ik helemaal geen last meer van. En dan had ik dan zoiets van, nou ga jij maar lekker roken. Ik ga even lekker een glasje drank drinken. Ja, maar ben je nu gestopt? Je rookt niet meer? Nee, ik rook nog wel. ah, oké. Helaas. Nou, Cor gaat hier... Niet in de studio, hè? Nee. Oh, je rookt wel, je rookt wel. Ja, ik rook nog wel. Ja, dus, nou ja, kom lekker langs, zou ik zeggen. Ik ben Een potentiële slachtoffer voor je. Dit is een slachtoffer voor je. Je gaat zo nog een keer vertellen wanneer en waar... Ja. Uh, ja. Lijkt me heel zinvol. Ik heb laatst nog een medepresentator zitten. Dat is ook een niet roker volgens mij, toch Ja, jammer? klopt. Ja, maar je hebt nog wel een vraag. Ja, ook goedemorgen trouwens. Uh, goedemorgen. Uh, ik ben altijd benieuwd, ja, jongeren en zo. En ook bij scholen en dat soort dingen. Ik zie toch nog best wel veel jongeren in mijn omgeving... die ook zelf roken of daarmee beginnen... of dat al best wel een tijdje doen. Ja, wat kan je daar nou eigenlijk tegen doen... om precies die doelgroep te bereiken? Ja, die, die doelgroep, daar zijn ze wel mee bezig, uh, vanuit de Trimbles ook, om meer uh, fancy uh, middelen te, ja. te gebruiken, zeg maar, met apps en, uh, en dat soort dingen. Maar dat heb je natuurlijk met Stoptober ook. Stoptober hoort ook een uh, app bij, waar je die kan, uh, ja gewoon op je telefoon kan zetten en dan ja. krijg je iedere dag krijg je wat te doen. Ja. Het gaat vooral, uh, kijk, als je die, die, uh, die golf van trek, die, uh, die jongeren natuurlijk ook uh, gaan hebben, maar sowieso stoppers hebben, die, die duurt drie minuten. Dus het gaat erom dat je die drie minuten steeds volmaakt. En op een gegeven moment zijn er uh, per dag nog misschien drie keer drie minuten en dan nog uh, één keer. En dan heb je dat uh, plotseling uh, heel heftig als je naar de kroeg gaat of als je bij zo'n feest zit bijvoorbeeld. Hè? Ja. Het gaat er dus om dat ze op een bepaalde manier die drie minuten steeds kunnen pareren. En verduren. Ja. En ja. voor jongeren is, uh, ja, zijn ze bezig om wat, uh, wat spannendere materialen daarvoor te maken. Maar okay. ik zit, ik zit, daar zit ik niet zozeer in. Ik zit wel natuurlijk in stop met roken, maar niet in de apps of dat soort want, dingen. Want je zou natuurlijk ook kunnen denken met die bedrijven dan straks, dat je niet meer in de omgeving daarvan mag roken. Maar je ziet bij scholen bijvoorbeeld, dan waren er uh, bepaalde rookpleintjes. Zeg maar. maar dat is dan nu ook niet uh, meer. Maar dan wel twee meter naast de school dat het gebeurt. Dus dat valt me dan ja, altijd ja. op. Ja, ja dan moet het, het, het is in, in proces, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja. in ieder geval dus goed. Dat, okay. uh, kijk, kijk als, je, als je nagaat dat, uh, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar 20 jaar geleden of zo nog in de trein nog te roken, in het vliegtuig. Ja. En hoe we er nu voor staan. Dus ja, daar dus denk ik gehoor... zel, zelf ook nog wel eens over na, dat dat, dat het gewoon zo normaal was. En, uh, ja. Ja. Ja. ja, dus er worden stappen gemaakt, maar het gaat bij bepaalde uh, doelgroepen, en, uh, nee, net zoals bij bedrijven of bij de GGZ al helemaal gaat ja. het gewoon veel langzamer, dus dan heb je gewoon meer tijd voor nodig. Gaat het eigenlijk de goede kant op, of is er nog uh, heel veel werk aan de winkel? Er is best veel werk aan de win winkel, maar het gaat ook de goede kant op. Ja, dat is mooi. Ja. Oké, okay, mooi. Ja. En nu voor, ja. voor iedereen die nu luistert, of gaat luisteren, die rookt en daar wel van af wil. Wanneer ja. kunnen ze waar komen om met jou daarover te praten of uh, aan te horen? Wanneer gaat het gebeuren? Ja, dat is uh, in het pluspunt. In Noord, hè? In Noord, ja. pluspunt aan de. Ja, hoe heet die straat ook weer? De Flemingstraat. De, de Flemingstraat, ja. Flemingstraat. Uh, om half acht. Ja. En uh, 3 november, moest ik nog zeggen. hè? Dat is dus vol 3 november ja. om half acht in het pluspunt. En hoe lang uh, duurt. Ja, het ligt er een beetje aan hoeveel mensen en hoeveel vragen. Maar uh, totdat het nodig is, zeg maar. Ik denk twee uur of zo, anderhalf, twee uur. Oké. Okay. En is het een gratis bijeenkomst of moet men betalen? Nee, het is gratis. En uh, ook vrije inloop. Maar zorg wel dat je op tijd bent. Want dan ja. heb je het gewoon vanaf het begin af aan meegemaakt. Ja, lijkt me ook verstandig. Nou, ik hoop. En daarna daarna inventariseren we hoeveel mensen iets willen. En dan gaan we daar een, uh, een programma voor aanbieden. Ja. Je hebt een hond achter je? Ja, ik sta buiten. Ik was lopen nog. <laughs> helemaal goed. Hebben we helemaal niet gemerkt, hoor. Nou, aan de ene kant hoop ik dat er niemand komt in de zin van... iedereen is al gestopt met roken, maar dat is een illusie. Dus ja, dat is een illusie. Dat is een illusie, dat moeten we ook niet willen. Maar ik hoop wel dat er veel mensen komen. En ik hoop ook dat je een aantal van die mensen kunt overhalen om te stoppen met roken. Want hoe dan ook, het is een hele slechte gewoonte. Ook voor ja. de mensen daaromheen. Want ik heb een ja. enkele mensen die roken en mijn kleren bevuilen en mijn haar... Dus ja. uh, ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk mensen over te halen... om te stoppen met die slechte gewoonte. En we beginnen ja, met Koor, hier in de studio. Als toevoeging is nog uh, 2.000 tot 4.000 mensen per jaar in Nederland overlijden aan meeroken. En oh. uh, denk ook aan de huisdieren, want die lijden daar verschrikkelijk onder, om, Omdat het vaak ook, uh, die giftige stoffen die zakken naar beneden. Dus de huisdieren hebben daar heel veel last van. Oké. Okay. En die, die worden daar ook al voor behandeld. Dus, oh. Uh, ja. En dan de, de opleiding. Nou, ik hoop ook dat echt mensen geïnteresseerd zijn om opgeleid te worden. Ja. En uh, Dat is www.momententraining.nl. Daar, uh, daar staat alles op over de opleiding. Over okay. de basiscoach. Nou, ik moet Dit zo... jaar is dat nog twee dagen. En volgend jaar wordt het een langere opleiding. Okay, ik moet zo'n ernstig woordje gemabbelen met kort, Want ik wist niet dat er ook nog 4000 mensen overlijden aan het meeroken. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. We sturen hem naar je toe. Ja. Een grote man. Dat kan niet. Brengt, oh, hij is er ik niet. ken hem. Oh, je kent hem ook. Hij is er niet. Ja. Is niet Hij door. moet uh, 1 november weer werken. Dus. Ja, en dat is drie weken in Denemarken. Kans gemist. Oh, maar goed. Okay. Nou, Dan zie ik je daarna. <laughs> ja, zeker. Wij zullen daarop uh, attent blijven. <laughs> ja, okay. hey, bedankt Simone voor dit gesprek. Nog te Heel veel succes, uh, 3 november. Ja, nou, misschien kunnen we daarna nog een keer praten hoe het gegaan is. Nou, we hebben wel over het algemeen... Uh, dat we een vervolg geven, een soort evaluatie hoe het was... Dus dat kan ik ja. wel inplannen. Ik ga even ja. kijken. Dan neem ik nog een contact met je op. Oké, okay, hartstikke okay. mooi. Succes! En bedankt voor, uh, voor de ruimte. Graag gedaan. Hoi. Jo Dag. Zomer of winter. Altijd weer ZFM.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 Eigen filmster. Uh, movie Star was dat uh, van Harpo. En uh, Ernst Brok, is in de studio. Welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het was uh, weer een bijzonder seizoen voor de Zandvoortse Serenisbrigade. Uh, allereerst, ja, hoe kijk je er uh, zelf in zijn algemeen op terug? Nou ja, het was op een paar vlakken bijzonder. Is dat, um, um, sommige mensen zeggen wel grappend, grappig, waar was de zomer. We hebben natuurlijk heel veel dagen gehad dat het eigenlijk heel lekker weer was. Terrasje, ja. uh, zonnetje. Maar net niet dat weer dat mensen massaal op het strand gaan liggen. Dus ja, zeker vergeleken met vorig jaar, maar natuurlijk op andere vlakken heel extreem was. Ja. Hebben we eigenlijk een relatief rustig jaar qua inzetten gehad. En vooral heel veel preventief werk gehad. Hè? Ja. langs de kust varen, het mensen waarschuwen. En daar is echt veruit de meeste tijd in gaan zitten. Ja. Ja, en, en, en dat preventief werk, de, hebben jullie daar ook meer dingen gedaan dan vorig jaar bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk wel in, in het verlengde. Hè? We hebben natuurlijk vorig jaar gezien dat we eigenlijk een beetje heel Nederland werd overvallen. Natuurlijk door de corona en wat er allemaal niet mocht. Maar dat resulteerde erin dat het strand echt veel, veel drukker was dan normaal. waar we ook zagen dat er veel meer mensen kwamen uit omliggende landen en uit Nederland die niet konden zwemmen of nauwelijks konden zwemmen.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 op terugkijken? Ja, de renschade in Zandvoort is net als heel veel andere rangebrigades uh, maakt ook onderdeel uit van de Nationale ringvloot. Dat is een, een, een vloot van 88 vaartuigen. Tegenwoordig een combinatie brandweer renschade die bij een watersnood of grootschalig incident uh, ja, direct in, in te schakelen zijn. En dat betekent dat inderdaad de, de nacht, wat is het, 18 op 19 juli ergens, uh, die woensdag uh, ging midden in de nacht de telefoon. En ja. uh, was eigenlijk het verzoek uh, kunnen jullie nu opkomen?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 Ja, binnen de organisatie zelf natuurlijk nieuwe mensen aantrekken. Hoe verloopt dat uh, sinds uh, kort? Nee, we hebben natuurlijk vorig jaar eigenlijk geen opleidingen gedaan. Ja. Zowel niet op het strand, maar ook in het zwembad voor de jeugd niet. Um, gelukkig hebben we begin dit jaar um, uh, hebben we twee keer onze standwachtopleiding kunnen draaien. De, de lifeguard opleiding. Ruim dertig nieuwe, nieuwe lifeguards. Ja. En deel was al onderdeel van de brigade en heeft een nieuw diploma gehaald. Maar toch ook tien tot vijftien mensen van buitenaf die echt begonnen zijn. Ja. Dus dat is echt heel positief.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 Uh, ja, die vraag is nog steeds hoog. Ja, ja dat is uh, goed om te horen. Nu uh, hoorde ik ook van mijn collega Gert dat jij zelf uh, een, een nieuwe uitdaging hebt. Kun je daar wat over zeggen? <laughs> ja, ik was wel bang dat die zou komen. Ja, dat, dat, dat, in die zin heel kort. Ik, um, um, ik zou bijna zeggen, soms maak je van je hobby je werk. Um, daar lijkt het althans een beetje op. Is dat ik inderdaad uh, uh, sinds oktober ook bij onze landelijke organisatie uh, aan de gang ben gegaan. Dat dus is in Nederland, dat is onze landelijke koepel. Uh, ...die de be uh, belangen behartigt uh, van de Range ...die met de overheden, landelijke overheden werkt... ...landelijke campagnes opzet. En daar mag ik me met uh, communicatie, marketing en fondsenwerving bezighouden. Dus, nou, in ieder geval uh, ook gefeliciteerd daarmee. Ja, want het lijkt me dat het uh, super, uh, leuk is en een mooie uitdaging. Uh, wat gaat dat inhouden? Of uh, kon, uh, ga je nog net zoveel inzetten in Zandvoort ook? Nou ja, in die zin is natuurlijk alles wat we hier in Zandvoort doen, is, is uh, hobby. Ja. Ja, dat doen we naast ons, reguliere werk, studie, opleiding...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 Uh, en we spreken elkaar weer hier op uh, deze zender. Dan gaan we even door naar de afkondiging, Gert. Ja, dat ga jij wat, doen. Wat het is, ja, dat ga ik doen. Dan heb je de agenda. Uh, ik heb uh, een agenda. Oké. Okay. Uh, of tenminste, ja, die ga ik zelf een beetje vullen. Um, uh, Gert, in ieder geval ook bedankt voor het presenteren. Je kunt als luisteraar deze uh, uitzending terugluisteren. De herhaling daarvan op maandag tussen tien en twaalf uur. De interviews komen ook los te staan op de website van ZFM Zandvoort. Slash interviews. Volg ons ook op Facebook, want daar vind je ook al het nieuws. Um, inderdaad, kort draaien de techniek en de altijd verrassende muziek. Uh, Jan Koper presenteerde mee, dat is deze stem. En de redactie Gert van Kuik ook de presentatie. Uh, na dit programma kun je luisteren naar een, uitzending, uh, of een herhaling van ZFM Oud Zandvoort. Uh, een interessant gesprek met Volkort Bloemen over het ziekenhuis van Zandvoort. En van 1 tot 2 is Mario uit Zandvoort met de oude Nederlandstalige liedjes te horen... Van 2 tot 5 zitten hier live Albert-Jan Vos en Rob Harms met hun programma Zandvoort op Zaterdag. Download ook de ZFM-app en volg ons via www.zfmzandvoort.nl, zoals ik net al zei. En een tip voor de redactie kan altijd naar redactie@zfmzandvoort.nl. Dit was Goedemorgen Zandvoort voor zaterdag 23 oktober. We gaan er nog even uit met een muziekje van Rocco Granata, de Carnations met Marina. Ja, dat ja, is Jan ook nog bedankt. Voor de kooppresentatie. Marina.